12 uur. wel moet met het NWS-journaal. Fractievoorzitter Azarkan van Denk is door het bestuur per direct uit de partij gezet. Hij wordt door fractiegenoot en bestuursvoorzitter Usturk beschuldigd van intimidatie van medewerkers en bestuursleden. Het rommelt al langer bij Denk. Eerder vertrok fractieleider Kuzu. Dat zou te maken hebben met een buitenechtelijke relatie die Kuzu had met een medewerker. Het aantal orgaantransplantaties is met 63% afgenomen. Volgens de Nederlandse Transplantatiestichting komt de daling doordat er tijdens de coronacrisis minder verkeersongelukken gebeuren. En doordat donors die positief testen op het virus ongeschikt zijn voor transplantaties. Ook belanden er minder mensen met een hersenbloeding of infarct op de IC. In alle Eurolanden samen krimpt de economie volgens de Europese Commissie dit jaar met 7,75%. In Nederland is de krimp 6,75%. Iets lager dan waar het IMF en de Nederlandse regering van uitgaan. De schattingen zijn nog erg onzeker. Maar volgens de Europese Commissie is duidelijk dat de gevolgen van de coronacrisis veel ernstiger zijn... dan die van de financiële crisis van een paar jaar geleden. Wel voorziet de Europese Commissie voor volgend jaar weer een flinke groei... ...maar minder dan de krimp van dit jaar. In Chili zijn zes mensen opgepakt voor betrokkenheid bij een grote overval twee maanden geleden. Op de vrachtafdeling van het vliegveld van de hoofdstad Santiago werd omgerekend 14 miljoen euro buitgemaakt. Chileense media noemden het toen de overval van de eeuw. De daders reden met twee auto's de vrachtafdeling van het vliegveld binnen en bestormden een geldwagen... Naast de zes arrestaties heeft de Chinese politie bij huiszoekingen ook wapens, auto's en kleding gevonden die bij de overval zouden zijn gebruikt. Het weer zondag, al kan er vanmiddag wel een stapelwolk ontstaan. Het wordt 13 tot 18 graden. Ook de komende dagen zondag en nog iets warmer tot 22 graden op vrijdag. Dit was het NWS Journaal. ZFM Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB in Noord-Holland is de A10 Noord richting Zaanstad nog steeds dicht bij Landsmeer. Door opruimwerk na een ongeluk. Omrijden kan via de A10 Zuid. En de N240, de weg Hoogkarspel-Hippolytushoef, is in beide richtingen afgesloten tussen Middenmeer en Wieringenwerf. Dat heeft ook te maken met een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie.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 Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Appa's is mooier en de maag, voor de dag. De meisjes maken stijve plafondjes in de haar. De jongens koppen een zwembroekje, dan is het zakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardje, en Pa, die zegt dat u verkeert. voor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 Ik hoorde net dat er nog uh, één transporteur ziekem één vrachtwagen over had. Maar voor de rest fietsen, paarden, karren, uh, auto's. Alles was meegeroofd. Er moest nog wat gebeuren. En uh, de bevrijdingslegers gelukkig hadden een overvloed aan materieel uh, meegenomen. Wat ze uh, zodra de boel bevrijd was hier uh, ook dumpte. En daar, uh, daar hebben wij gebruik van kunnen maken. De, meestal de overheid in Nederland uh, wees deze wagens toe aan ondernemers, winkeliers en dergelijke of verkocht ze tegen hele lage prijzen om weer op gang te komen we praten hier over ik noem wat voorbeelden Harley Davidson motoren jeeps zoals u ze heden ten dagen nog door het dorp kan zien rijden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 In his own little room again Then Dat is een Telkamp, hè? Ja. <laughs> Met de White Cliffs of Dover, Vera Lien. Uh, Leen Driehuizen. Leen, die weet alles van de uh, inzet van die. Uh, nou, uh, uh, uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Want ze, jouw familie uh, reed er ook mee. Hè? je hebt ja, zelf klopt. opgereden gereden, ja. als kind ja, meegereden. Klopt ook. Vertel eens, waar kwam je die ongeveer tegen, Leen? Nou ja, ik ben natuurlijk uh, wat jonger als uh, Gerard en uh, Toen.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 zeg maar, uh, Omerleen Bonnie die reed met een haringkar met de Willy Jeep ervoor en uh, dan stond ik bij mijn vader op de patenkar en dan zag ik een jeepie aankomen met alleen en dan was ik niet meer te houden want ik wou met alleen mee <laughs> en uh, dat was goed want alleen vond het prachtig, zo'n klein jongetje die dan uh, om de jeepie heen stond te draaien en daar heb ik in leren rijden dat, uh, van plekje naar plekje wat was je toen ongeveer? Ik denk een jaar of acht oh. Ja. ja, Flo Bonny die reed ook met een jeep uh, op strand. Ik weet nog heel goed, die had hij gekocht uh, uit, uh, van een visbedrijf uit Volendam En met een mooie tieke auto opbouw. Ja. Nou ja, en die moesten wij altijd onderhouden. En ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment in een weekend dat dus uh, de koppeling eruit viel. Nou ja, ding naar de garage gesleept en uh, s'nachts een nieuwe koppeling ingezet. Ja.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 En uh, ja, dan gaat het steeds verder. Je ziet dan steeds meer uh, voor dat soort auto's uh, door dorp heen rijden. Bijvoorbeeld Bakker Seisner. Die ja. reed over strand en uh, die bracht zijn brood in de rondte met een dotwiep. En uh, ja, en dan zag je oma Anton, oma Anton Paap en oma alleen Rossi, om het zo maar even te noemen. Ja. Dat mag nu wel. Rossi. Nu mag het, ja. <laughs> en, uh, en dan, dan uh, ging.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 en uh, dan de, de, de rails werden dan omhoog getild met uh, de Beep met, de met een kraan erop. Er zat voor op de Dortsbieb zat een grote lier en daar was een kraantje bij gemaakt. En dan werden de rails eruit getild en die gingen achterop de GMC's. En uh, die werden dan ergens heen gebracht waar, weet ik niet. Maar dus reed ik weer de hele dag mee met die chauffeur op die GMC. Met die bilzen en die rails achterop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 De paarden, ja. de karren, de hele bende. Ja, ja uh, gelukkig dat men... Uh, ik meen dat het de Marcel-hulp heette. Het had ook nog een officiële ja. naam. Om dus... Uh, ja, voor een redelijke prijs. Ik, toevallig heb ik er nou het blad bij me. Voor 740 kocht je dus een, uh, een Dotsbieb. Gulden. Gulden. Oh, sorry. Nee. <laughs> en uh, ja, daar waren toch een hoop mensen blij mee. Want ja, economisch lagen we natuurlijk totaal uh, plat. We uh, honger... Uh, van alles was het. En, dus geen, geld, dat en geen geld. Ja. En geen geld. En geen geld. Nee, maar die Dotsbieb. Uh, ik heb dus nog 21 jaar... bij de vrijwillig brandweer gezeten. Als chauffeur. Met die Dors-Biep hadden we dus ook... voor de duimbranden te blussen. En er lag al te zwepen erin. En er kon een konden achter op de bak. En scheppen. En scheppen. Nee. En uh, ik, trouwens, ik heb nog... De, de brand meegemaakt van de manege. Er was, de melding was daar dus duimbrand. Nou, ik ging erheen heen met uh, Abdosman als, als commandant. En nog een paar, uh, paar brandweerjongens uh, en de komen er aan. Staat het hele dak van het Benezie staat al in lichte laaien. Nou, bijna binnen is de paden er allemaal uitgehaald. En die allemaal richting Zandvoort gestuurd. Dus niet richting Bentveld, maar richting Zandvoort gestuurd. Nou ja, er was geen blussen aan. En blijven we dus natuurlijk wel een melding gemaakt door de grote band, maar kwam AM erbij en Ploetman kwamen erbij. Maar die menees tot de grond aan toe ja. afgebrand. Ja, ja. En de paarden liepen tot in het dorp hier? Die liepen tot uh, het raad als plein liepen de paarden. Ja. Dus er was ineens niet één paard is er ook, maar bezweken van, uh, van de band. En ja. dat was natuurlijk wel positief. Het verhaal gaat Gerard, jij was chauffeur van die ja. uh, vrijwillige chauffeur ja. van die uh, wagen. Het verhaal gaat, hij is later verkocht en heeft nog wat extra geld opgebracht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 Ja. Hoe die zeveletten weer uitgingen. Ja, de wippert... Ja, uh, ja dat schoot voertuig. Die schiet, uh, dat dat schiet is... een lijn naar een boot toe. Ja, een wippertoestel. Dan, uh, om dat, verbinding te maken. Ja, ja. Als er een schip in op. nood was, dan ja. werd er een uh, lijn overgeschoten ja. met een wippertoestel, heet het. Ja. En dan... Uh,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 Die had ook wel eens een lekker band. Ja. Eh? Nou, en die mochten wij dan nou repareren in de garage. Maar ja, die band, uh, die, die had hadden zo druk in de zomer, uh, even ophouden. Verstegen, kon je mee verbrengen, die, die, die band als je klaar is? Ja, natuurlijk. Dan weet je wanneer. Altijd om half zeven, zeven uur. En uh, versneef het kan van me? Nou, ik zeg: geen mijn bakje ijs. Ja.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 De stal van de circus, wat er toen was. Ah, ja. En dat was later. Even tot IJsberijen. zover, anders gaan we uit de tijd lopen. Even muziek tussen. Doe oh, is goed. Ja? Andrews is. Oh nee, sorry. Glenn Miller. Zet hem op YouTube.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 Pennsylvania Station, about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner and the daughter, nothing could be finer Then to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the barn, then you know that Tennessee is not very fine. Travel all the calling, gotta keep it. A certain party at the station Suddenly I used to call funny face. <laughs> She's gonna cry Until I tell her that I'll never run So Chattanooga choo-choo Won't you choo me home Chattanooga, Chattanooga Get aboard Chattanooga, Chattanooga well, Won't you choo-choo me home?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 Ja, soms werd die deur wel van je neus dicht gegooid. Ja. Maar nee, ik had al de stalen schoenen aan, dus ik kon ook nog even mijn poten Stalen neus en schoenen, ja, tuurlijk. En uh, ik verkocht er dus, als uh, was 61 was dat, ik verkocht er nul. Oh, dat schiet lekker op. En toen kwam de nieuwe prins 4 uit, toen moest ik met de, met de trein ben ik naar Rotterdam gegaan. En uh, ja, dan moest je een prins 4 bestellen. Maar ik had geen geld. Ja. Ik denk, nou, in godsnaam, ik bestel hem maar, hij is het toch nog niet gelijk toen zat ik in de trein terug en denk nou ik heb heel zand wat afgelopen en ik ga nu naar iemand toe dan ga ik niet de deur meer uit o, ik moet dat prins drietje wat ik dus had verkocht, verkocht hebben en is gelukt oh ja, ja. ja. ja. ja. ik was de gelukkiger Wie <laughs> was de gelukkiger <laughs> uh, nou dat mag je zo weten Gerard Horreijse ja, ja. Dat is een verregezelle jongen ja. was ik toen was metselaar. Woonde bij met zijn moeder thuis bij zijn vader thuis en die kocht dus en die is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 Beast to shame means that you're grand. A meal will to shame is such an old refrain and yet I should explain it means I am begging for your hands.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 Thuisbrengen, dan, doel, dan bedoelde die mij de mensen die dus neergestort zijn... tijdens de bombardementen eh, rondop de Haarlemmermeer, Schiphol. Eh, daar was toen de tijd eh, bekend dat er ontzettend veel eh, vliegtuigen neergestort waren. Zowel van de ene kant als van de andere kant. En hij eh, heeft zich eigen daar eh, tot aan eh, twee, drie jaar geleden... zich hard voor gemaakt om eh, die opgravingen te doen.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 Net voor de grote brug over het, uh, de, hoe heet het of de ringvaart. ringvaart gaat u rechtsaf langs het water. 200, 300 meter uh, langs het water ziet u dus een afslag. Daar staan uh, duidelijk aangegeven dat daar het Kres Museum zit. En uh, hebben we dus de, de laatste 4, 5 jaar hebben we daar de, van de provincie en de gemeente Haarnemermeer.